Inna l-hamdulillah innah medu wan s-sahin wan s-selfiru wan audu willahi min s-sururi en fusina wan s wa ammanina meyadi illahu fala mudillahu wa manjudli illahu falahadi illahu wa s-sadwallahi illahu illahu wahdahu lach karikala wa s anna Muhammadan Abduhu wa rasulu ammadad Beste broeders, ik getuig dat er geen goed bestaat die het recht heeft aan beide te worden behalve Allah. Subhanahu wa hij die geen deelgenoten kent, hij die tevens de voorkaan op zijn dienaar heeft doen neerdalen, zodat hij vervolgens als waarschuwer kan optreden richting de werelden. Tot onze spijt wordt er vandaag minachtend gesproken over het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En de reden waarom men zich op deze wijze uitlaat over de Koran, heeft alles te maken met de heersende onwetendheid. Mensen weten niet wat voor boek de Koran is. De Koran is het woord van Allah. De oorsprong van alle wijsheden. De vrijmaking uit de macht van de zonde. De weg naar eeuwig geluk. en eer die zijn gelijke niet kent. De Koran is een verzameling waarheden, een zee van wetenswaardigheden, een boek dat gekenmerkt wordt door welsprekendheid, verheven stijl, ongekende redenvoering en perfecte schoonheid. Het feit dat de Koran afkomstig is van Allah is voldoende bewijs voor zijn onnavolgbaarheid. Hij is namelijk niet vatbaar om nagevolgd te worden, in welke opzicht dan ook. De taal van deze Koran is het Arabisch. Dit is een grootse eer die de Arabieren is toegekomen. Aan de hand van de Koran heeft Allah, de Almachtige, de welbespraakte Arabieren tot een uitdaging opgeroepen. De Koran geldt als eeuwig wonder. Waarmee Mohammed vrede zei met hem werd aangesterkt in zijn verkondiging, in zijn boodschap. De wonderen waarmee de andere profeten werden aangesterkt waren allemaal tijdgebonden. De stok van Moosa was tijdgebonden. De genezende kracht van Isa was tijdgebonden. De ark van Noor was tijdgebonden. Het splijten van de maan door Mohammed was tijdgebonden. De Koran daarentegen is door Allah tot een eeuwig wonder gemaakt. Een boodschap die geen einde kent. Een vermaning die eeuwig durend is. Allah subhanahu wa ta'ala heeft aan de hand van deze Koran ten opzichte van de meesters van de Arabische taal die toen de tijd gevestigd waren in Mekka, zich de meerdere getoond. Toen zij beweerden dat Mohammed, vrede zij met hem, deze Koran had verzonnen, nodigde Allah hen uit, om met een boek te komen, gelijk aan zijn Koran. Toen zij dit niet konden opbrengen, werd de uitdaging een stuk eenvoudiger gemaakt. En hoefde zij slechts met tien versen te komen, die gelijk waren aan de versen van de Koran. Later werd deze uitdaging zelfs teruggebracht naar één hoofdstuk van de Koran. Zij hoefde slechts met één hoofdstuk van de Koran te komen, om het ongelijk van Mohammed vrede zij met hem aan te tonen. En wie van ons, beste broeders, Kent niet het verhaal van Abu Walid Utbah ibn Abi Rabia, die door Quraysh naar de profeet, vrede zij met hem, werd gestuurd om hem een aantal voorstellen te doen? Toen hij plaats nam voor de profeet, vrede zij met hem, zei hij tegen hem: O de zoon van mijn broer, jij bent iemand die onder ons bekend staat om zijn komaf, bekend staat om zijn status. En je bent naar je volk gekomen met een grootste zaak. Een zaak waarmee jij hun verzameling uiteen deed gaan. Hun verstand hebt geschoffeerd. En hun voorvaderen hebt beledigd. En ik ben gekomen om jou een aantal voorstellen te doen. In de hoop dat jij een aantal daarvan zult accepteren. Waarna de profeet vrede Zij met hem zei. Luister toch naar mij, Abu Walid, en indien jij de waarheid van mij te horen krijgt, neemt deze dan aan. Maar Ut beviel hem in de reden, en zei tegen hem, Als je uit bent op bezit, dan zorgen wij ervoor, dat jij degene wordt met het beest bezit onder ons. En als jij op zoek bent naar aanzien, dan zullen wij jou als leider over ons aanstellen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 Waarna de profeet vrede zij met hem op een beleefde wijze tegen hem zei: Ben je klaar, O abu l Hij antwoordde ja. Waarop de profeet vrede zij met hem weer zei: Hoor het volgende van mij aan. En hierna begon de profeet met het voordragen van een aantal verzen uit hoofdstuk Fossilet. Hij zei: Bismillah rahman rahim Ten zielun minar Rahmanir Rahim, Kitabun fussilat ayatuhu hu koran en yalamun, li wa ya la moon. Bashiram aktharuhum fa'hum laes ma'un. Oftewel, Hamim, een openbaring van de meest barmhartig, de meest genadevolle. Een boek waarvan de verzen uiteen zijn gezet als duidelijke verkondiging voor mensen die kennis bezitten. Als drager van goede tijdingen en als waarschuwer. En zo zette de profeet, vrede zij met hem, zijn recitatie voort. En probeer je, beste broeders, probeer je de recitatie van de profeet voor te stellen. De prachtige stem...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 waarna de profeet vrede zij met hem, tegen hem zei, en nu mag je doen wat je wil. Utba vertrok vervolgens naar zijn volk. Zijn volk dat in de buurt was van al Toen zij hem zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar, wij zweren bij Allah. Abu walid zijn gezicht is niet hetzelfde gezicht waarmee hij naar Mohammed is vertrokken. En toen Abu walid voor hen stond,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 en weet dat wanneer hij de Arabieren overwint, zijn overwinning en achting ook als de uwe beschouwd kan worden. Dus met andere woorden, ook als die van jullie beschouwd kan worden. Die overwinning en die achting komt jullie ook toe. Zal hij daarentegen, tegen de Arabieren, ten ondergaan, dan is jullie daarmee de moeite bespaard gebleven. Ze zeiden vervolgens tegen hem. Zo te zien heeft Mohammed jou betoverd. O Abu Walid. En een van de meest prominente dichters. Van die tijd. Is Labid ibn Rabia. Waarvan sommige gedichten. Zelfs. Op de Kaaba werden opgehangen. Om aan te geven. Welke status deze dichter genoot. Onder zijn vakgenoten. Labid schreef een aantal dichtversen, waarin hij minachtend sprak over de profeet en de islam. En hij hing deze vervolgens op aan de muur van de kerk. Als reactie hierop heeft een van de slimme moslims een aantal versen van de Koran en naast opgehangen. Toen lewit lucht kreeg van de versen die naast zijn gedicht waren opgehangen, schreeuwde hij de mensen bij elkaar. En toen de mensen vroegen waarom hij zo schreeuwde, zei hij, wat zijn dit voor woorden? Ze zeiden, dit is de Koran, die door Mohammed wordt verkondigd, die door Mohammed wordt voorgedragen. Wanneer hij onmiddellijk naar Mohammed vrede zij met hem vertrok, met de vraag of hij vrede zij met hem nog meer van dit soort versen, nog meer van deze Koran, aan hem kon voortdragen. Nadat de profeet vrede zij met hem, een aantal van de prachtige versen, te gehoren had gebracht, zei Labid, an la ilaha illallah, wa anna En hij werd daar te plekken moslim. Later, zou Omar mogen Allah wel tevreden met hem zijn, van Labid vragen om een aantal van zijn dichtversen aan hem voor te dragen. Maar Labid weigerde dit en zei tegen Omar, bij Allah, o leider der gelovigen, het schikt een persoon niet na het leren van de Koran iets anders dan de Koran voor te dragen. Deze woorden komen uit de mond van een man die gezien werd als een van de grootste Arabische dichters, en die zich als geen ander verstaanbaar kon maken in de taal van de Arabieren. De Koran, beste broeders, is een samenhangend boek, zonder tegenstrijdigheden. Het verband tussen woord en betekenis is van een ongekende schoonheid, van een ongekende kracht, zodra een woord wegvalt, of vervangen wordt door een synoniem, verliest de Koran iets van zijn vertrouwde stijl en inspiratie. En dit duidt erop, dat ieder woord van de Koran met een goddelijke precisie is geopenbaard. Ook is het wonder van de Koran te aanschouwen in zijn hemelse wetgevingen, verse die 1400 jaar geleden al nadrukkelijk de gelijkheid tussen mensen naar voren brachten. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Surat al-Hujurat, vers 13: Ja, een nersu in na min dekker wa untha. Waja al na kum shuuu ben wakaba ila lita arafu. In na kramakum in na lohi In na loha alimun habir. Oftewel, o mensen. En zie hoe deze woorden gericht zijn aan iedereen, mensen, moslim of geen moslim. Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen. En wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de godsvruchtigste onder jullie is degene met de meeste eer bij Allah. Voorwaar, Allah is al wetend, al kennen. Deze hemelse wetgevingen kenmerken zich door volmaaktheid en tijdloosheid, kenmerken zich door gematigdheid en bedaardheid, kenmerken zich door achting en eerbied, kenmerken zich door een geleidelijke aanpak, kenmerken zich door oprechtheid en eenvoud. Beste broeders, wij zijn de dragers van de laatste boodschap, die bestemd is voor de algehele mensheid. Een boodschap die gebaseerd is op tawhid, oftewel het onderkennen van Allah's alleen recht op aanbidding, en het verwerpen van alle deelgenoten die aan hem worden toegekend. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, Ya rabbakum min qablikum laallakum Alladi ja alalakumul arda firashen, was sama abina an, was anzalamina sama ima an, fa achraja bihi mina samarati riskalakum, fala ta ja alulillahi andaden, was antum talamun. Oftewel, o jullie mensen, aanbid jullie Heer, die jullie en degenen die voor jullie waren, schip, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn. Hij die jullie de aarde tot een bedding maakte en de hemel tot een bovenbouw en die water van de wolken deed neerkomen en daardoor vruchten voortbracht als voedsel voor jullie, kent dus Allah geen gelijke toe tegen beter weten in. Al-Baqarah 21 tot en met 22. Dus het is aan de moslimgemeenschap om zijn overtuiging, zijn geloof te verbeteren. Door kennis te nemen van deze tawhied. En deze vervolgens na te komen. Al onze daden dienen uit te gaan van deze goddelijke norm. Van deze tawhied. En onze gebeden, onze vasten, onze bedevaart, onze liefdadigheid. Moeten terug te voeren zijn naar deze tawhied. Ook is het wonder van de Koran te vinden in de verse die wetenschappelijke inzichten verschaffen over de schepping waarin wij leven. En om maar een aantal voorbeelden te noemen, wil ik jullie verwijzen naar het volgende vers. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in surat al-Nisa 56 Innal ladhina kafaru bi-ayatina sawfanuslihim nara kullama nadijjat julooduhum Hum juloodan gairaha of terwijl voorwaar, degenen die onze tekenen verwerpen, zullen wij weldra het vuur doen binnengaan. Wij zullen hen, telkens wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden ervoor in de plaats geven, opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. De wetenschap, beste broeders, heeft vandaag de dag aangetoond, dat de zenuwen die de pijn voelen gelegen zijn in de huid. Daarom zien wij bij derde graads brandwonden, oftewel brandwonden waarbij de totale huid is verbrand, en de zenuwuiteinden zijn vernietigd, dat de persoon geen pijn meer voelt. En dus zegt Allah subhanahu wa ta'ala de verheven, dat telkens, wanneer hun huiden door het helle vuur opgebrand zijn, zijn nieuwe huiden zullen krijgen om de pijn te blijven voelen. De pijn te blijven ondergaan. En dat is wonderbaarlijk te noemen. Ook zien wij dat de wetenschap niet zo lang geleden, de ontwikkelstadia van het kind in de schoot van zijn moeder, heeft weten te achterhalen. Terwijl de Koran 14 eeuwen geleden hierin iedereen is voorgegaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, Wallakad halaknel insana min sulalatin min Thumma jaan na hu nutfaten fi kararin makin. Thumma halakna nutfata alaka. Fakhalakna lalakata Mudra, Fakhalakna l mudga ta idamen. Fakasona l Thumma en shetna hu khalkan acara. Fata baraka law who achsen ul khalikin. Oftewel, wij schiepen de mens uit een uittreksel van klei. Dan plaatsen wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormden wij de levenskiem tot een klonter bloed. Daarna vormden wij het klonter bloed tot een vormeloze klomp. Dan vormden wij beenderen uit deze vormeloze klomp. Daarna bekleden wij deze beenderen met vlees. Vervolgens ontwikkelden wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de beste schepper. Al-Mu'minun 12 tot en met 14. En ook staat de Koran vol van zaken die te maken hebben met het ongeziene. Met het onwaarneembaar. Voorspellingen die gedaan worden omtrent de toekomst. Waarvan sommige reeds hebben plaatsgevonden. En om daar weer een voorbeeld van te geven verwijs ik naar de berichtgeving die Mohammed vrede zij met hem voortijds ontving van zijn oom Abu Lahab en diens vrouw die uiteindelijk het leven in een staat van ongeloof zouden verlaten. Allah subhanahu wa ta'ala zei namelijk een geruime tijd voordat Abu Lahab en zijn vrouw de dood vonden: yada Oftewel in de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle, vernietigd zijn de beide handen van Abu Lahab en vernietigd is hij. Hij zou geen profijt hebben van zijn bezit en wat hij pleegde te verdienen, hij zou een vlammend vuur binnentreden en ook zijn vrouw, de draagster van brandhout, om haar nek een taal van vezels. Het was voldoende geweest voor Ebu Leheb en zijn vrouw, om de geloofsbeleidenis uit te spreken, om deze grootse Koran in de problemen te brengen, maar dat heeft hij niet gedaan. Beste broeders, iemand die de durf heeft om deze woorden voortijds te spreken, en Ebu Leheb, zijn eindbestemming zonder aarzelen tijdens zijn leven bekend te maken, moet zeker van zijn zaak zijn. Deze woorden kunnen dus van niemand anders afkomstig zijn dan van Allah, die kennis heeft van het openlijke en het verborgene, van wat zich in het heden en de toekomst voordoet. Hij die zijn boodschapper met de waarheid heeft gestuurd om de mensen naar het eeuwige geluk te leiden, Daarom dienen wij, beste broeders, ons aan deze verheven voorschriften te houden en het voorbeeld van de profeet te volgen. Alleen dan zullen wij in aanmerking komen voor vrede, rust, gelukzaligheid en eeuwig geluk. En ieder is zoekende naar verlossing. Verlossing, beste broeders, is te vinden in het nakomen van de voorschriften van de Koran. Leven volgens de richtlijnen van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet. Datgene wat ons verboden is gemaakt, in de Koran dienen wij te mijden. Datgene wat ons is opgedragen in de Koran dienen wij na te komen. En dan zullen wij plaatsnemen in het hoogste paradijs wat er bestaat, namelijk el-verdose al-a'la. En zullen wij nabij de profeet zijn. Zullen wij nabij de waarachtigen zijn, zullen wij nabij de martelaren zijn, zullen wij nabij de rechtschapenen zijn. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.